De tv-zender NPO3 mag blijven bestaan van het kabinet, maar de omroepen zelf moeten hervormen. Het kabinet heeft ingestemd met de toekomstplannen voor de publieke omroep, maar wat die precies zijn wordt maandag pas duidelijk. Het is al wel bekend dat de publieke omroep 50 miljoen euro minder krijgt, bovenop de bezuiniging van 200 miljoen die eerder al was duidelijk was geworden. Zwarte pieten die meedoen aan de Sinterklaasintocht in Amsterdam zien er anders uit dan voorgaande jaren. Burgemeester Van der Laan laat weten dat ongeveer een kwart van de pieten alleen roetvegen krijgt en niet helemaal zwart worden gesminkt. Ook verdwijnen de oorringen en de dikke rode lippen bij alle pieten. Dat schrijft de burgemeester in een toelichting op de vergunning voor de intocht. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en het koelt af tot 10 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Eerst vallen er enkele buien langs de kust, later ook landinwaarts. Het wordt ongeveer 17 graden. Zondag is het eerst droog, later neemt de bewolking toe... en in de avond volgt vanuit het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Naarden en Nuiden 10 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Oude Kerk aan de Amstel 2, dat komt door het voetballen van vanavond. a 16 de Rotterdam richting Breda bij de Van Brinnen-Noordbrug 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Ik steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel mijn ja ik dans, gooi jij je, hey, je, hadel, swingen, je zo hey, lekker dat ik te gaan ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel mijn ik dans, zo ik The heat jump fry. Like it. Like it. Het Ritme van ZFM, ZFM.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 Size sizes